De Radio 1 Sportzomer. Robert Meder en Deborah Bleckenhorst. Welkom bij het laatste uur van de Radio 1 Sportzomer van vandaag. En daarin bellen we zoals iedere avond met Daisy. U weet wel, de vriendin van Oranje Kieper Michel Vorm. Eerst het nieuws met Gert Kluk. In Iraakse hoofdstad Baghdad zijn zeker 6 doden en 38 gevallen bij mortieraanvallen op een plein met Sjaïtische pelgrims... De pelgrims hadden zich op het plein verzameld voor een religieus festival. Wie er achter de aanvallen zit is niet duidelijk. Mogelijk zijn ze het werk van Soenitische radicalen die banden hebben met Al-Qaeda. Bij de parlementsverkiezingen in Frankrijk lijkt het linkse blok rond president Hollande af te stevenen op een overwinning. Volgens de eerste prognoses heeft de Socialistische Partij samen met de Groene en het Front de Gauche 31 tot 35 procent van de stemmen gehaald. En dat is genoeg om met steun van andere linkse partijen na de tweede ronde van volgende week zondag... uit te komen op een absolute meerderheid in het parlement. De conservatieve partij van oud-president Sarkozy... zou uitkomen op 35 van de stemmen. De opkomst bij de eerste ronde van de parlementsverkiezingen in Frankrijk... was ongeveer 58 Door een aardbeving voor de kust van Turkije... zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. De beving met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter... trof vooral het zuidwesten van Turkije en een aantal Griekse eilanden. Het epicentrum lag 70 kilometer ten oosten van het Griekse eiland Rodos. Rond de Turkse badplaats Vetiën vielen de meeste gewonden. Volgens Turkse media waren onder hen geen toeristen. Vanuit Griekenland zijn er geen berichten over schade of gewonden. De Britse Formule 1-coureur Lewis Hamilton... heeft de Grand Prix van Canada gewonnen. De rijder van McLaren bleef op het circuit in Montreal... de Fransman Cochamp en de Mexicaan Perez voor. Regerend wereldkampioen Sebastian Vettel finished als vierde. De wedstrijd in Canada was de zevende Formule 1-race van dit seizoen. Telkens was er een andere winnaar. Het weer vannacht, toenemende bewolking. Een gebied met regen trekt het land binnen. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Morgen opnieuw bewolking, van tijd tot tijd regen. Smiddags buien, met onweer misschien. Het wordt 18 graden. En dagen daarna blijft het wisselvallig. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dat en meer in Karo Brandpunt vanavond kwart over tien, Nederlands 2. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We bouwen gestaag verder aan onze top 5 van mooie sportfragmenten. En wie wint vandaag met het spel Tijd voor Tijd het unieke Radio 1 Sportzomerhorloge? Nou. Niemand. Twitter mee met de hashtag R1 Sportzomer. U luistert naar Radio 1 Sportzomer. Met Robert Meder en Deborah Plekkenhorst. En hoe dat zit met dat horloge, dat hoort u straks. Ierland, Kroatië en die houdt kan. 3-1 voor Kroatië en dan uh, te bedenken dat Ivika Olic, die we nog hebben gezien. Met Bayern München als invaller in de Champions League finale er niet bij is. Raakte vorige week geblesseerd. De aanvaller nu van Wolfsburg, want hij is van Bayern naar Wolfsburg gegaan. Maar een andere Wolfsburger, de Mario Mandzukic, die doet het erg goed. Twee mooie kopdoelpunten gemaakt door deze speler van Kroatië. De laatste al in de tweede helft, een paar minuten geleden in de... Uh, uh, 48 e minuut. En zo staat het 3-1 voor Kroatië. Balbezit voor weer Kroatië. Weer was het uh, Mansukic die de bal kon koppen. De Ieren hebben het uh, heel moeilijk. Ze deden aardig mee in de eerste helft. Maar worden nu ook vastgezet. En uh, ik denk dat het uh, voor de Ieren snel over en uit is. Nu al in deze wedstrijd met uh, 3-1. Ze worden een beetje overlopen. Met name op het uh, middenveld door de Kroaten. Die dus uh, met 3-1 voorstaan. Door twee doelpunten van Mansukic En uh, eentje van Jelukic. En de enige eerste treffer komt op naam van Jean St. Ledger. We hebben een uur gespeeld in Poznan onder leiding van Björn Kuipers. Ierland, Kroatië 1-3. In Garkov, waar wij gisteren speelden, maken ze na die eerste wedstrijd van Oranje de balans op. Want voor sommigen betekent het EK voetbal extra geld in het laadje. Maar veel inwoners van de stad houden er helemaal niets aan over. Correspondent Kiesje Hekster ging op bezoek bij de winnaars en ook de verliezers in de stad. Vlak bij de fanzone op het grote plein in Kharkov staat restaurant Het Houten Huis. De eerste Nederlanders komen net binnen. Ze zien er nog niet uit alsof ze hun kater helemaal te boven gekomen zijn. En opvallend, de oranje shirtjes zijn uit. In de was, vermoedelijk, voor de volgende wedstrijd. Uh, uh... Maxime Kozakov is de uh, eigenaar go? van het restaurant. Zijn paars overhemd aan. En hij is dolgelukkig met alle fans die zijn restaurant bezoeken. Het grootste deel van de buitenlanders die hij hier krijgt zijn Nederlanders, vertelt hij. S'avonds zit het hier bomvol. De mensen komen hierheen omdat we lekker eten hebben natuurlijk. De Hollanders houden van drinken, zegt hij. Ze drinken veel bier en eten ook graag. Het is duidelijk dat ondanks het verlies van de Nederlanders tegen de Denen, Maxime's EK al niet meer stuk kan. De horeca-eigenaren en taxichauffeurs in Garkov pikken allemaal hun graantje mee van het EK-voetbal. Sommige restaurants hebben de prijzen maar liefst verdubbeld. Taxichauffeurs vragen 25 euro voor een ritje van een paar minuten. Niet allemaal natuurlijk, maar ze zijn er wel. Een paar kilometer buiten de fanzone in de stad. De wegen zitten hier vol kuilen en de tramwissels moeten nog met de hand worden omgezet. Hier merken de inwoners maar weinig van het voetbal. En ze worden er al helemaal niet beter van. Overal grauwe Sovjetflats die nodig gerestaureerd moeten worden... en balkons waar kleren aan de waslijn hangen te drogen. Een paar honderd meter verder zitten wat bejaarden te genieten van het zonnetje op de binnenplaats. Alla bijvoorbeeld. Ze heeft een blauw hoofddoekje omgeknoopt... en zit samen met twee vriendinnen op leeftijd op een picknickbankje. Om de beurt drinken ze uit een plastic liter fles bier. Onze pensioenen zijn veel te laag om van te leven, zegt Allah. Je denkt toch niet dat het EK daar verandering in gaat brengen? En hier twee mannen. Ze zijn bezig om een bankstel op het dak van hun donkerblauwe lada vast te binden. Nee, natuurlijk worden wij er niet beter van, zegt Iwan, van het voetbal. Hij heeft alleen nog maar een paar gouden tanden in zijn mond. Alleen de mensen aan de macht, die profiteren van het EK. Ik ben somber sowieso over de perspectieven van Oekraïne. En het voetbal gaat het land zeker niet beter maken. Eerder slechter. Maar nu moet ik gaan. Sorry, ik ben spullen aan het verhuizen. En dan stapt Iwan in bij zijn vriend. En daar gaat de oude Lada. Het geld verdienen dat ze van het EK voetbal niet te verwachten. Zo'n turn around, wat? Ja, zonnetje op uh, de radio, zeiden we dan vroeger. We gaan even naar Andy Houtkamp, naar uh, Ierlands-Kroatië. De Ieren moeten nu toch echt wel wat terug gaan doen, uh, Andy? Ja, maar dat kunnen ze niet, Robert. Al uh, zouden ze het uh, graag willen, maar de uh, Kroaten zijn gewoon sterker... op alle fronten in de lucht, op de grond, en uh, gewoon wat sterker. En ik denk dat dit uh, Kroatische team best wel, eens, uh, zoals de Engelsen zo mooi noemen... een dark horse zou kunnen zijn op dit EK... Uh, je hebt altijd van die teams, we zagen het uh, ooit een jaar of acht geleden met Griekenland. Dat uh, uit het niets uh, Europees kampioen werd. Ik zeg niet dat uh, dat met Kro Kroatië gaat gebeuren. Maar ik zie ze toch uh, redelijk komen in deze pool waar natuurlijk ook Spanje en uh, Italië in zitten. Die hebben 1-1 gespeeld en nu uh, raken de Kroaten even de bal kwijt. Het was uh, Raketici die de bal niet uh, onder controle kreeg. Maar ja, wat kunnen de Ieren dan nog? Ja, heel weinig. Nu wel een overtreding. Uh, op een uh, invaller. Het is uh, Shane Long... Die uh, onderuit wordt gehaald en uh, wordt gezien door scheidsrechter Björn Kuipers. Die het uh, niet altijd even makkelijk heeft, maar uh, het uh, verder wel redelijk doet. 3-1 de voorsprong voor Kroatië. We hebben 67 minuten gespeeld. Even kijken of de Ieren via Duff wat terug kunnen doen. Nee, weer een overtreding. Nu wel een gele kaart. En die gele kaart gaat dan naar uh, Ivan Piresic. En ik denk dat dat uh, terecht is. Nee, dan gaat hij niet naar Piresic, want die doet weinig. Het is uh, uh, Jelavic, de scorer die een overtreding maakt. En de vrije trap is er voor Ierland. Kijken of er wat gebeurt uit deze vrije trap vanaf de rechterkant van het veld. Met het linkerbeen gaat hij genomen worden. Ik denk door Duff. En dan de lange mensen mee naar voren. Een andere invaller is mee naar voren. John Walters. Daar komt die bal. Wordt gekopt maar gepakt door keeper Pleticosa. En dus blijft het bij Ierland-Kroatië. 3-1 voor de Kroaten. Tijd voor tijd. Ja, iedere dag spelen wij het leukste radiospelletje van de Radio 1 Sportzomer, de nu al legendarische quiz mag ik toch wel zeggen, Tijd voor tijd. En iedereen kan meedoen want op radio1.nl verschijnt iedere dag een vraag waarin de juiste tijd centraal staat. En voor vandaag was dat de vraag: hoe lang gaat de mannenfinale op Roland Garros duren? Nou, ik mag nu toch al een uniek moment in de geschiedenis van deze quiz aankondigen want er is geen winnaar. De vraag op het antwoord is. Uh, uh, het antwoord op de vraag moet ik natuurlijk zeggen, is nog niet bekend. Want vanwege de regen is de partij tussen Djokovic en Nadal gestaakt. Geen winnaar dus vandaag. Maar morgen om 11 uur gaat de partij verder. En dan hoort u dus morgenavond welke luisteraar een prachtig tijd voor tijdhorloge heeft gewonnen. En natuurlijk dan ook welke presentator de juiste tijd voorspelde. Want wij spelen onderling dus ook in een poeltje. Dat betekent dat er aan de stand niets verandert. Felix Meurders blijft dus op, uh, op één staan. En op twee. Daar ben jij Robert. Oh, en op drie? Ja, dat ben ik. <laughs> toch Doet. leuk, hè? ja toch leuk. Even een nieuwe vraag. Ja, morgen dan. Hè. Uh, uh, die gaat overigens wel weer over voetbal. En die luidt, in welke minuut van Frankrijk-Engeland... wordt de eerste corner genomen? Meedoen kan tot morgenmiddag zes uur op radio1.nl... want dan begint de wedstrijd. En morgenavond hoort u dan dus... Twee tijd voor tijd winnaars in de quiz. Ze speelde al twee Olympische Spelen met het Nederlands hockeyteam... maar besloot toen dat ze genoeg had van de hockeywereld. Ze werd kunstenares en architect en wilde vooral... nooit meer onder een coach of baas werken. Margie Thewe. Ja. Wanneer viel die klik dat je dacht nooit meer een baas? Ja, dat is lastig, want hij werkt ook hier, hè? Tom van het Hek. Uit de storm. <laughs> en, eh, Tom heeft gezegd dat hij juist heel goed was met jou. Nee, nee ik was ook heel goed met Tom. Ik maak een geintje. Nee, ik ben gewoon een beetje was van autoriteit. vind ik moeilijk. En, en, en toch een coach, hoe leuk die ook is, zal toch zeggen... je moet 'smiddag slapen of je moet 1 kilo afvallen... of je moet 0,1 kilometer per uur sneller lopen. En dat is lastig. Ja, maar dat doet hij niet voor zichzelf. Dat doet hij omdat het goed is voor jou. Voor het team. Dat <laughs> is niet zelden. Nee? Nee, nee, ik denk niet dat wat goed is voor een persoon... ook per definitie goed is voor het team. Ik denk wel dat uh, ja, teambelang moet voorop staan. Dus uh, ja. uh, ik werd ja. daar zelf niet een beter persoon van, denk ik. Wat voor herinneringen heb jij aan je hockeytijd? Wel goede herinneringen, hoor. Nu klinkt het heel zuur, maar ik, ik, ik heb twee prachtige Olympische Spelen meegemaakt. En volgens mij is er in... Uh, ja, in het leven van een sport er niks mooier dan de Olympische Spelen. Dus dat, die, die neemt niemand meer af, die vond ik echt fantastisch. En ook nog twee keer een medaille dat is natuurlijk ook prachtig. Ja, maar leg, ja, twee keer bij ons. Maar leg, ja. leg het eens dus uit wat er dan zo mooi aan is, wat is er zo uniek aan? Um, ja, de Olympische Spelen is... dat Je bent met allemaal soortgenoten in een, een soort stad... die speciaal uh, gebouwd is voor jullie. En je bent allemaal met hetzelfde doel bezig. Allemaal soortgenoten. Allemaal soortgenoten. Ja, en, en hoe anders individueel ze ook allemaal kunnen zijn... en hoe andere sporters, en nou ja, ze doen ook allemaal andere disciplines... ze hebben allemaal datzelfde doel... en ze hebben daar allemaal vier jaar keihard voor getraind. Misschien al acht jaar. En, en ja, dat maakt het gewoon uniek. Dat maakt ze zo prachtig. Was jij, of ben je misschien nog wel een, een sportdier? Het is nu toevallig hockey geworden, maar waar gaat het ook... Turnen of uh, shoelen van mijn part uh, iets anders kunnen worden? Was je echt uh, ja, ik was wel, competitief nou, ingesteld? Ja, heel erg. Maar ik, ik was zeven toen ik volgens mij tegen mijn ouders zei... Van, ik wil graag naar de Olympische Spelen. Welke sport zal ik gaan doen? Dus ik, het was andersom. Ik wilde naar de Olympische Spelen. Dat was mijn doel. <lacht> en je ouders <lacht> zeiden toen hockey? <lacht> nou ja, ik kon kiezen. Hockey, tennis. Ik heb het allemaal een beetje geprobeerd. En uh, uh, nee, hockey was ik denk ik wat beter in. Dus dan was de kans groter Dus dan ben ik maar blijven hockey. Ja, nou nou we hebben we <lacht> heel veel interviews over jou gelezen. En ook gezien dat je... Uh, we, gaan, we hoeven er nu verder op in te gaan... maar redelijk paranormaal uh, uh, begaafd bent of enigszins maar normaal begaafd bent. Vooral in je jeugd, toen je kind was. Heb je verschillende dingen gezien? Er, uh, zat, waar staat, was dit er een onderdeel van? Heb je dit ook toen gehad dat je dacht? Nee, Het leuke van zo zijn... Zeg maar, ik denk trouwens ook dat iedereen een paar normaal is. Dus het is helemaal niks unieks. Maar ik denk dat je nooit iets over jezelf weet. En hoe dichter mensen bij mij staan, hoe minder ik weet. Hoe verder mensen van me afstaan, hoe meer je weet. Dus nee, ik wist niet over mezelf dat ik dat zou gaan halen. Dat moet je even uitleggen. Nee, nou, als je... Ja, hoe moet je dat uitleggen? Als je uh, een, een flits dus jij hebt van iets mee, wat er jij gaat gebeuren. Je weet meer gebeuren. over mij dan over uh, je partner Rob. <laughs> Nee, ik, weet... ik ben nu benieuwd hoor. Nou, ik hoop Mark, dat jullie er slingen het over hem. Mark, nee. ga je dat de kijken. kijken? ik ben even nee, in een nee, goed nee. gesprek met Mark. Ja, ja. Dat weet ik. Nee, nee, nee. Nee, ik. nee, het is makkelijker om, om een flits door te krijgen... van iemand die gewoon voorbij loopt op straat... dan dat ik weet wat ik zelf moet doen in mijn leven. Ik heb dus dezelfde worstelingen als iedereen. Het zegt niet dat ik denk van... nou, even kijken hoe ik dit op moet lossen, dit probleem in mijn eigen leven. Oh ja, krijg het door. Nee, zo werkt het niet. Over jezelf weet je gewoon nooit iets. Dat is ook te, terecht, denk ik, want dat is een soort... Zelfbescherming. Ja. Is, Is dat en nou. dat gevoel dat je, dat je dan hebt, hè, dat, dat, dat paranormale... Is dat, is dat makkelijk te scheiden van inderdaad een topsporter? Want dan moet je toch ook heel rationeel denken... en weten van ik ben nu met iets bezig en nu we gaan ervoor. Ja, maar ik was volgens mij nooit zo'n rationele sporter. Ik, ik, ik, ja, ik er ook echt op gevoel. Uh, dat was ook wel uniek, denk ik, binnen het team. Uh, natuurlijk heb je regels en wist ik dat ik de corner moest stoppen... en dacht ik niet, nou, laat ik hem eens met mijn hand stoppen. Nee, ik was wel je, je, je kent de regels wel, maar je, je kan uh, een wedstrijd spelen... en dat weet Mark waarschijnlijk ook wel, op een flow... En als je in een flow zit, dan... dan uh, dan doe je dingen zonder dat je er erg in hebt. Dus dat is helemaal niks rationeels aan. Dus als ik na een wedstrijd precies kon zeggen... oh, in de derde minuut had ik toch echt last van mijn linkerteen... en ik had die paas niet... dan heb ik slecht gespeeld. Maar als ik niet meer wist hoe ik gescoord had... of welke prachtige assist of hoe die precies ging... dan heb je in die flow gezet en dan heb je goed gespeeld. En maar je, je moet er wel elke keer ook wel in kunnen komen in zo'n flow. Ja, en dat is volgens mij het verschil tussen uh, gewone sporters en topsporters. Die moet je dus op het juiste moment kunnen afroepen. Je ja. moet daarin kunnen. Maar dan is het natuurlijk de manier waarop... en dan... Uh, hoe moeten we jouw intu we het even intuïtie noemen? Ja, dat en niet is een ge ge Geen gaven, nee. dat vind ik allemaal zo... Nee, het is allemaal uh, nee. zo je, de, Heb je intuïtie, die moet je in je topsport... Want je kan het niet negeren, dus, nee. uh, want je hebt het namelijk gewoon. Dus ja. dat heb je ook in je topsport. Heb je het weten te gebruiken in je topsport... voor een belangrijke wedstrijd bijvoorbeeld, op een of andere manier? Nee, totaal niet. Nee, echt niet. Het, nee, ja, ik, voel, ik voelde me gewoon een raar kind ten opzichte van andere kinderen. En ik deed daar niet zo spastisch over. Dus ik, we hadden het daar wel met het team af en toe een beetje over. Dus, uh, ze hebben het geaccepteerd? Ja, omdat ik gewoon per ongeluk goed kon hokje, denk ik. Ik denk ah, dat dat de enige ja, ja, ja. reden was. Ik denk, ik denk wel, als je als kind zo met dat soort dingen worstelt... en je bent niet ergens heel goed in, ook op school... dat je best wel gepest zou kunnen worden. Maar ik was gewoon heel goed op, in sporten, in alle sporten. Dus op school werd ik niet gepest omdat ik goed kon sporten. Nou ja, in een team was prima dat ik dacht, die had iets anders... en die ging lekker naar een museum als iedereen een vrije dag had in Afrika... en iedereen lekker naar marktjes ging, ging naar een museum. Ja, die was gewoon anders. Nou en, zo je goed. groeten. Dus dat ja. was prima. En het was ook niet dat ik uh, zwart schaap was en niemand me mocht. Nee, ik had zat vriendinnen in het team. Alleen, ja, ik was iets anders. Ja, het mooie was dat we, kort voor deze uitzending... Tom van het Hek, die sprak nog even aan. Ik zeg, uh, ja, Margit Even komt. Uh, vertel eens iets over haar. Uh, waar moeten we het over hebben? Zegt ze... Oh, hartstikke goede plaats, een leuke meid. En uh, ze was uh, de enige van het team die zo ongeveer met een schetsboek het veld in ging. Ja, <laughs> ja, dat klopt wel. Ja, die had ik altijd bij me. En ik was ook denk ik echt de enige serieuze sporter... Die, die op de Olympische Spelen gewoon zat te schilderen. Maar dat had ik nodig. En je moest ook stoppen. Dat is echt een hele discussie nog geweest binnen het team. Je moet per se in het Olympische jaar stoppen met je studie. Wat ik best snap als je twee keer per dag traint. Alleen als ik stop met mijn studie, wat toen kunstacademie was... dan verlogen ik de helft van wie ik ben. En dan ga ik echt niet beter hockey. Dus ik heb dat niet gedaan. Gedaan. En het was echt een hele discussie. Ik moest dat gewoon ik moest dat delen. Ik kon niet alleen maar er zijn. Maar dat je met je boek het veld op liep, werd wel geaccepteerd. Ja. Omdat je goed was. Ja, bij wijze van spreken. Ja, ja nou, nee, het was wel zo, ja. ja, ja en je nou, liep ja, toch niet echt met je schetsboek het veld op? Ja, nou, die zat wel in mijn tas, ja. Oh, in oh, de duckout ook gewoon? Nee, nee, nee, dat gaat te ver. Nee, want ik zorgde wel dat ik niet in de koud zat. zat. Ik wilde natuurlijk het veld zijn. Ja, ja, vanzelfsprekend. Maar wat schetste je dan? Nou, ik, ik, het wisselde een beetje. Ik schetste ook... Oh, schreef eigenlijk ook wel heel veel. En toevallig was er uh, laatst een toneelgroep die bij me kwam en die vroeg of ik, uh, ze wilde in het Olympisch Stadion een soort toneelspel gaan doen over hockey, weet ik veel. En die vroegen, kan jij nog herinneringen terughalen? En toen heb ik echt zo'n stapeltje schetsboeken gepakt en ik kon gewoon, nou, ik denk wel, wel, wel, wel, wel 60 bladzijdes voorlezen van herinneringen, maar dat waren allemaal van die hele filosofische, dat je op de berg zit voor je laatste wedstrijd, uh, daarna stopt je carrière en, en hoe je dan omschrijft wat je morgen gaat doen, als je die ontploffing in je hoofd voelt, als je weer een medaille om je nek krijgt en dat soort dingen dus en dat werd weer afgewisseld met schetsjes. Ja, het lijkt me wel het mooiste wat er is. Ben ik ben soms wel jaloers op zo'n Je zegt het helemaal, zo'n ontploffing in je hoofd. Ja, en het erge is, je stopt als je, nou in mijn geval 26 bent, dus nu ook nog best wel jong. En dan heb je die twee ontploffingen. En nou ja, dan vlak ik de WK's en de landskampioenschappen en de, de Europa Cup ja, dus ja, één uit. Ja, precies. Dus, maar ja, je hebt die ontploffing al gehad. En dan, dan moet je nog de rest ja. van je leven ga je die ontploffing weer najagen. Dus dan moet je echt wel een leuke baan gaan vinden om niet teleurgesteld de rest van je leven door te moeten. Overigens dit kader van de matchfixing. Jij wist niet van tevoren hoe de wedstrijd eindigde, hè? Nou, ik, ik, toevallig zijn er wel heel vaak mensen in mijn omgeving die even bellen. Ja, ik doe een pool mee. Kan jij even voorspellen? <lacht> ik was dat ze vroeg, kan je even pendelen? <lacht> Toch? Zoiets ja, werd er ja, al ja, Dat pendelen. kan je even pendelen. Ja, het ja. ja, was ook wel. Ja, nee, maar, ja, maar even ja. voor eens en voor altijd. Ze hoeven niet te bellen. Het dus hoeft niet te bellen. Nee, duidelijk. Ik blijf even vijf vijf vijf. pendelen bij Andy <laughs> Houtenkamp. Nog een minuutje of twaalf, Andy. En uh, nog altijd 1-3. Nog steeds 1-3, bijna 1-4. Mooi uh, schot uh, van afstand. En uh, gaat maar net langs het doel van Shea Given. De keeper van de Ieren. En het ziet er niet naar uit. Nou, nu dan uh, misschien nee. We oh, hoorden het uh, venijnige fluitje van Björn Kuipers in de aanval van... Uh, de Ieren werd er een overtreding gemaakt door een Ier. Robbie Keane is eruit uh, en uh, zal uh, dus niet meer kunnen scoren. Simon Long is de man die de overtreding maakt op uh, verdediger ja de, de heren uit Kroatië komen niet in de problemen, hoor. hebben het uh, uitstekend gedaan in de week dat het Kroatische voetbal... De, de, de bond bestaat precies 100 jaar over twee dagen. Dus dan is het uh, leuk dat het uh, goed gaat met het Kroatische voetbal. Want 3-1 de voorsprong met nog 12 minuten te gaan. Eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. Ondanks het feit dat het erg hard regent in Poznan voor de Kroaten. Want staat 3-1 voor Kroatië tegen Ierland. Ja, en niet alleen in uh, Poznan wordt nog altijd gevoetbald. In Amsterdam ging Vandaag ook twee landenteams het veld op. Nederland en Turkije speelden tegen elkaar. En dat waren bijzondere elftallen, want ze bestonden namelijk uit parlementariërs uit beide landen. Aan de telefoon de aanvoerder van het Nederlandse team, Tweede Kamerlid voor het CDA, Tjeskun Kourous. Goedenavond. Hey, goedenavond. Nederland heeft gewonnen. Ja, met 3-2. Zo is uh, dat. Goed gevoel. Ja, uitstekend. Heeft u nog gescoord? Ik heb niet gescoord. Ik moest behoorlijk uh, rennen. Ik zat uh, als uh, rechtsbackverdediger heb ik wel uh, behoorlijk gerend. Uh, flinke slijdingen gemaakt, uh, nu overal pijn, uh, oh, jee, je. maar ik heb er wel een uh, lekker gevoel aan overgehouden. En uh, keeper Hero Brinkman uh, heeft ook het nodige uh, gezet ja, voor die, jullie. die moment. heeft echt de sterren van de hemel gespeeld. Uh, dat was zonder Hero, hadden we waarschijnlijk nu niet met uh, 3-2 voorgestaan. Die heeft er echt, Hero heeft er echt een paar uh, spetterende reddingen gepleegd. Dat was, en dat hoorde hij ook. Zelfs bij onze tegenstanders zeiden ze, wat hebben jullie een geweldige keeper? Ja, en welk systeem speelde u? Uh, speelde Nederland 4-2? Uh, wij hebben even kijken, wij hadden vier verdedigers uh, achter. 3-4 uh, hebben wij gespeeld. Oh. Dus, uh, maar ja, zij waren, zij waren goed getraind en daar schrokken we natuurlijk uh, gisteren al een beetje van. wat zij trainen, kennelijk als parlementaris en dan hebben ze natuurlijk ook de keuze uit veel meer uh, mannen... omdat het parlement uit 550 leden bestaat, waaronder oud-international Hakan Shakur. Die was er gelukkig niet bij uh, deze keer. En zij trainen dus twee keer per week. En wij hebben toch een beetje meer ja, dat we af en toe tegen burgemeesters burgemeester spelen... Uh, maar het was, het was een spannende wedstrijd. Nou, als u mij vertelt dat u nu spierpijn heeft... dan geeft dat ook wel een beetje aan dat u wat minder getraind bent inderdaad. Uh, dat klopt, dat moet, ik, dat moet ik herkennen. Maar het was een goed gevoel. Maar uh, ja, ook de, de zijkant van mijn been is open. Overal pijn, ja, als je... Open? Uh, ja, ja, met een paar van die slijding op het droge gras... Dan, dan, dan voel je dat wel. En als je niet meer twintig bent... dan glij je ook niet meer zo makkelijk. Dus dat was uh, ja, allemaal uh, wel de moeite waard. En, maar ze uh, hebben uh, u ja. niet onderuit geschoffeld? Dat ja, wel, niet. Oh. Ik ben ook een keer onderuit uh, Wij hebben ook uh, aan de andere kant uh, ook wat mensen onderuit Maar we hadden een uh, uitstekende KVB. Uh, voor een uh, scheidsrechter daar, die was die was erg streng, maar het ging allemaal heel sportief en daar ging het en, en, en vriendschappelijk en daar ging het uiteindelijk natuurlijk om. Met aantal ziektemeldingen wordt natuurlijk wel enorm groot uh, morgen kan ik me voorstellen in de uh, ha. Ha. Nee, dat valt wel mee, want wij waren uiteindelijk met zessen. Uh, <laughs> wij hadden op het laatste moment nog wat afmeldingen, dus wij hebben ons tweede kamer team ja de eerlijkheid gebiedt mee dat te zeggen ook aangevuld met een aantal uh, beleidsmedewerkers, voorlichters, uh, mensen van de beveiliging. Dus wij kwamen uiteindelijk wel op elf. Daar waren zij weer een beetje verborgen over, want zij hadden eerst allemaal Kamerleden. Maar hebben daarna ook weer twee mensen van buiten naar binnen uh, nou ja, uh, in de wissel gezet. Dus uh, ja, dat, dat, ging, dat, ging, dat ging allemaal nog uh, goed. Maar zij hebben wel tegen ons gezegd uh, en ons uitgenodigd voor een toernooi in oktober, eind oktober in Turkije. En dan willen ze niet accepteren dat het geen Kamerleden of geen oud-Kamerleden zijn. Oh, oh, kijk aan. Uw naam, Koeskom Kourous, doet vermoeden dat er enige link is onderling? Ja, natuurlijk. Uh, kijk, ik ben zelf geboren in Turkije... en mij is gevraagd door een uh, aantal maatschappelijke organisaties... die in het kader van de 400, uh, 400 jaar betrekking tussen Turkije en Nederland hebben gezegd, nou ja, we zien alle kanten, culturele uitwisseling, economische uitwisseling, politieke uitwisseling... en past daar ook niet een, ja, een sportieve uitwisseling? Nou, ik heb gezegd, ook als nou ja, voetballiefhebber, ik heb gezegd, dat vind ik een heel goed idee. Dus ik heb dat ook vervolgens voorgesteld aan, aan mijn collega's. Want ja, als je vraagt, waar hebben mensen verstand over, dan zijn het altijd twee dingen, politiek... En voetbal. Dus dat hebben we maar bij elkaar gebracht. En dat was een geslaagde middag. Laten we zeggen dat de banden tijdens de derde helft flink zijn aangehaald. Ja, ja. Uh, en ook, uh, ook daarna. En daar, daar ging het natuurlijk uiteindelijk om uh, vriendschap. Uh, ze waren toch wel een beetje geraakt dat wij uiteindelijk hebben gewonnen en zij wilden dus uh, wel de revanche uh, uh, uh, eind oktober, want er komen ook andere landen in Turkije mm -hmm. voetballen uh, en wij zijn ook uh, uitgenodigd dus dit heeft ook weer de eerste contacten gezet nou ja, ook vanuit uh, mijn collega's Jasper van Dijk, SP uh, Martijs Huizing, nou Hero was er oud-Kamerlid uh, uh, Paul Tang was er, Metin Tjelik van de Partij van de Arbeid, dus het was ook uh, goed verspreid over de partijen en dan hopen we ook de volgende keer gewoon met elf man en meer daar in Turkije, dat uh, nou ja, deze cup, we hebben een mooie cup gekregen om die ook eigenlijk weer uh, bij ons te houden. Dat uh. belooft nog wat. Juskoen Koegroes, Tweede Kamerlid voor het CDA, hartelijk dank. Geen dank. Ierlands, Kroatië gespeeld worden we en die al zeggen. He? Ja absoluut, het is uh, uitspelen voor met name de Kroaten, maar ook voor de Ieren die eigenlijk... Uh, niet veel hadden verwacht. Misschien een klein beetje Robbie Keane hoorde ik gisteren zeggen van nou we kunnen misschien voor een uh, verrassing zorgen. Maar die verrassing uh, zat er absoluut niet in. Want uh, de Kroaten kwamen op 1-0 al snel heel vroeg in de wedstrijd. Derde minuut. Het werd uh, verrassend gelijk door St. Ledger uh, na 19 minuten maar in de tweede helft en eigenlijk al vlak voor rust werd, uh, werd het via Jelovic 2-1 en 3-1. Tweede helft door Mansukic een tweede doelpunt. Hij is trouwens eh, na Soukour de enige speler van Kroatië ooit. Nu wordt er weer geroepen om een penalty. Maar Björn Kuipers eh, geeft niets en terecht. Want Simon Long ging wel heel makkelijk liggen. Geeft een duw aan een tegenstander. En wordt even eh, tot de orde geroepen door Björn Kuipers. Daarvoor Soukour is eh, de man. Voor deze Mandzukic, Die ooit twee doelpunten in één wedstrijd op een EK scoorde. Dus dat is leuk voor Mandzukic, dat hij in de voetsporen treedt van de grote Davor Soukour. Die deed dat in 1996 over. Nu is het uh, een vrije trap dus uh, voor de heren uit uh, uh, Kroatië. die met 3-1 voor staan. 84,5 minuut gespeeld. Wedstrijd gespeeld. Kroatië drie punten, Ierland op nul. Bijna half 11. Aangeschoven is Job Boot met de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1.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 Heeft Daisy, de vriendin van Oranjes, reservedoelman Michel Vorm, die we iedere dag bellen, vandaag een betere dag dan gisteren? En welk sportfragment belandt in onze top vijf? Dat hoort u allemaal de komende 26 minuten. Mark van Hintem, wat ben je toch allemaal aan het doen met je telefoon? Voetbalzone, aan het lezen over die buitspel. Uh... En, wat wordt er allemaal ja. over gezegd en geschreven? Ja, dat buitspel is toch wel... Ja? ja? Wat twijfelde je dan? Nou, ik, euh, nou ja, je gaat toch zoeken. En uh, want als het inderdaad die I was die hem raakte en het was zo... dan gaat het er ook nog om of hij, uh, of hij dan bewust die bal speelt of niet. Ja. Maar het was gewoon buitenspel. Twee ja. keer achter elkaar. Dus. Eigenlijk kunnen we bij Jan Kuipers, dat die conclusie kunnen we nu wel komen... helemaal niks verwijten eigenlijk. Ja goed. Ja, hij als, het, als het dan zo ingewikkeld is. En, ja, maar uh... ja, hij, is, hij, is er, hij hij wordt er uh, verantwoordelijk voor geacht. Dus ja, ja. dat is een fout. Matthijs Walman, ook nog hier. In, de, in het bedrijfsleven eh, vraag ik mij af: dat toch ook wel een klein beetje topsport is. Wordt daar heel veel gewerkt met een mental coach? Ja, de, de CEO's tegenwoordig die zijn allemaal zo onzeker dat ze, dat ze allerlei coaches inhuren. Want dat ja. lijken mij de slechtste mensen om onzeker te zijn. Nou, ze zijn natuurlijk allemaal heel zeker. Totdat je diep in hun hartje kijkt en dan zijn ze net zoals allemaal. Ik, wat ook wat je vaak ziet bij managers. Ik, ben zelf, ik weet er niet zo heel veel van, maar ik spreek ze wel. En die zijn natuurlijk altijd, dat zijn succesvolle werknemers. die op een gegeven moment manager worden. Dus Die zijn heel goed in hun werk. Dat zullen trainers ook wel eens hebben. En dan plotseling moeten ze ook nog eens goed zijn in leiding geven. Ja. En dan ontstaat er een soort ultieme onzekerheid. En daarom kopen ze ook al die, al die boeken over management. En hoe is dat het een trucje is en hoe je daar wat moet doen. Want ja, daar zijn ze eigenlijk nooit, nooit op uitgekozen. En plotseling moeten ze ook mensen inspireren en meenemen. En allemaal van dat soort dingen. Ja, management, het manager is niet uh, hetzelfde als een succesvolle. Werknemer, er komt heel nou ja, veel meer iets, bij kijken. Ja, er is een soort idee dat iedereen altijd uiteindelijk op een plek terechtkomt... waar hij niet geschikt voor is. Want je wordt net zo lang gepromoveerd in je bedrijf. Ja. Totdat je niet meer, uh, niet meer verder gepromoveerd wordt. Dan zou, je wel, dan zou je wel niet meer op je goede plek zitten. Ja. Marke dus... Thewen had een uh, faalangst van tien op de schaal van tien. Ja, ja. <laughs> dat zijn de eigen woorden die, uh, die ik nu even herhaal. En je, je hebt heel veel gehad hè, aan die mentale... Uh, maar je was wel een van de weinigen die er aanspraak op maakte volgens mij. Ik was mij. de enige, dat was echt nog niet in mijn tijd. En ze vonden het ook heel raar dat ik dat wel deed. En ik denk: ja, ik kreeg het van het NOC, je kon een psycholoog, uh, daar kon je naartoe. Dus ik denk, nou ja, prima, laat ik eens proberen. Ik wilde nog psychologie gaan studeren. Dus ik denk, nou, ik kan wellicht iets aan hebben. Maar ik had er echt heel veel aan. Want ik kon gewoon eigenlijk alles vertellen. Zij had zwijgplicht. Dus ik kon juist dat stukje waar je het net over had, uh, heel goed kwijt. En ik durf nu wel toe te geven dat het woord hockey niet zo heel vaak geval is. En daar welk, had ik hem niet voor nodig. Welk stukje doel je nu specifiek op? Nou, dat stukje, dat je. Voelt of, uh, of een dingetje ziet, dat is natuurlijk best onhandig. En dat kon ik dan mooi aan haar vertellen. En zij had geen witte jas aan, dus kon je niet opsluiten. Want daar ben je natuurlijk bang voor als je <lacht> anders bent. <lacht> <als> je <dat lacht> aan. Ja, dus dat was zo makkelijk. Ik zat zwijgplicht. Uh, nou, ik heb het niet heel vaak over hockey gehad. Maar je moet dan wel allerlei testen doen. En toen kwam er inderdaad uit, eh, van uh, 1 op 10, dat ik faalangst 10 had. Maar dat kon heel makkelijk omzetten naar een soort positieve faalangst. Dus stijf van de zenuwen staan, maar daardoor geen enkele fout maken. Hmm. Dat is eigenlijk best een uh, mooie oplossing. Dus overigens Echtig. wel een hele goede psycholoog. Want het is iemand die jou dus uh, in ieder geval de indruk kan geven... dat je serieus werd genomen het ja. kan best zo zijn dat de psycholoog ook denkt van... Ah, die, die, die... Ja, dat was nou, die maak je teven, die... Nou, laten we maar praten. Van. Ja, precies, dat kan ik me wel voorstellen. Daar dat was vraag ik in eerste instantie wel bang voor. Maar toen ik... Uh, nou ja, dus, dus over dat soort dingen wat meer durfde te vertellen... maar uiteindelijk ook wat dingen over haar ging vertellen... toen werd ze eerst bang voor me en daarna ging het heel goed. Wacht even, jij ging wat over haar vertellen? Ja, nou ja, uiteindelijk wel. Want uiteindelijk ja, krijg je best wel een band met zo iemand. En ja, ik durfde steeds meer te vertellen wat ik af en toe doorkreeg of zag. En nou ja, toen zei ik een keer minder lekker in de vels. En ik zei, ja, maar kan het niet zijn dat... en ik ik net vertel wat er allemaal met de gebeurde is. Ja, geef, eens, geef eens een voorbeeld aan hoe specifiek dat dan wordt. Ja, dat klinkt altijd zo. Kijk, mijn huis. En, en dat moet je natuurlijk nooit doen met want Het is dus niet bijzonder. Maar er was een moment dat, dat haar vader net overleden was. En zij eigenlijk te moe was om te werken. En ik was gewoon voor haar werk. En ik kwam binnen. En ik zeg ja, maar er zit iemand het zo te tikken. Maar ik helemaal gek van. Ik kan niet praten. En uh, hoe ziet hij eruit? Dus ik omschrijf hoe die. Man die ik in mijn hoofd had eruit zag. En, en toen liet ze een foto van de vader zien. Toen zei ik: Ja, die, hoe weet je dat? Ja, Hij is mijn vader en die is nu drie dagen dood. Ik zei: Nou, die wil niet dat je werkt, dus dan moet ik weer gaan. Uh, dus toen kon ik weer terug naar Eindhoven vanuit Dordrecht. Zo van: Nou, ja, volgens mij heb jij even rust nodig. Dus ja, toen was het wel de, de band een beetje anders geworden. Dus toen ja, zijn we snel gestopt. Het onderwerp trekt toch? Want ik kan me <laughs> nog herinneren: ik drie kwartier geleden zei we gaan het er niet te lang over hebben. Nee, ik zei ook en tegen degene de de die het ja. vroeg: uh, van, Zullen we het er gewoon niet over hebben? Maar ja. nou, we nou, hebben ik het ik toch keek al net al naar jouw website, ja. naar de kunst. Nou, daar ben ik wel geïnteresseerd in. En het, ja, ze had het keken het even daarna Dat ziet er fantastisch uit. Dank je. Ik, bedoel, ik zal het ook noemen: productmarge.com. Kijk, ik dat mag zou ik zelf doen. weer nooit doen. Allemaal ja, <laughs> even kijken, want het is echt heel mooi wat je maakt. Ja, productmarktje. Ja, dat is niet mijn keuze. Vroeger was ik een eenmanszaakje en maakte ik schilderijen. En daar leefde ik van. En die kwamen in galeries en leuk. Maar ik was ook binnenhuis-aspect en dat ging steeds groter. Ik mocht Q-Music doen. Dan Jan Beekman, een Nieuw Fashion Instituut. Dus hoe creatiever je bent, ineens mag je dat allemaal uh, gaan ontwerpen. En uh, dus toen werd het een beetje te groot voor mij alleen. En we zijn nu met z'n uh, vijf. Uh, Directeur erbij, grafische jongen erbij. Ik doe zelfs tv-leaders maken. En voor mij is het echt een kwestie van schetsen maken. Oh, jongens, dit lijkt me leuk. En de rest van de afdeling uh, gaat ermee door. En Margrieteeuwe.nl, die uh, was al weg. Nee, nee, die, die, die is... Die is doorgelinkt. Ja. Ja. De... Die, die is doorgelinkt, inderdaad. Een beetje commercieel moet je wel zijn. Hè? Ja. <laughs> maar maar Matthias, je hebt de schilderijen gezien op die website. Ja, schilderijen maar, zijn echt omschrijf, heel zo... omschrijf, omschrijf jij ze nou? nou heel wit, met, uh, met dan, uh, ja, eigenlijk wel een klein beetje... soms spookachtige verschijningen erin. Uh, en, uh, maar ik vond het eigenlijk nog veel leuker, die, uh, die voorwerpen die je maakt. Zoals een stoel en een, uh, en een lamp. Uh, ja, maar een stoel en een lamp. Er staat hier ook een lamp. Maar ja, je moet nee, even begrijpen besche hoe die stoel, eruit okay, ja, ach, joh, Ik ben econoom, ik heb toch helemaal geen ja, ja, idee. Ja. Een geweldige lamp van een soort spuitplastic gemaakt, <laughs> druipende lamp. Met daarin een soort... Ja, Alien mannetje. En uiteindelijk geeft het misschien ook nog wel licht. Dat zou helemaal mooi zijn. Maar ja, gewoon echt, ja, is echt, echt iets wat ik nog nooit eerder heb gezien. Dus dat is hartstikke mooi. Hij en, is er ook nog niet, moet ik toegeven, het is nog een prototype. Ja, dat is het oneerlijk. Ja, dan, dan zeg je wat een mooie stoel. Kan je ja. erop zitten? Ze ja. Dat is gewoon een 3D-model ja. Ja. in de ja. computer. Ja. Nee, maar het zijn allemaal 3D-printers. Ja, ja. ja. dus ja. Dat is heel wezen. mooi. Nee, het zijn mannetjes die van. Die, die bleef ik schilderen. En uiteindelijk ben ik ze maar weg gaan geven. Ze moesten gratis zijn. En ik ben naar Parijs en weet ik wat te gaan. En overal die mannetjes die ik gigglies noem, die eigenlijk het leven een stukje mooier moeten maken, ben ik weggaan geven ik jaren en ik liet ze op free cards achter en bierveeltjes en die legde ik weer terug en en je zag heel vaak mensen zegt van het is dit maar dan namen ze allemaal mee en dan zat ik ook in die kroeg en dacht ik ja dat is niet de bedoeling ik moet ieders leven mooier maken dat was de insteek maar die mannetjes die zijn nu uh, ja heuze stoelen geworden hij wordt ook inderdaad de... je hebt een thuis, thuis op, maar nu even ja, dat <laughs> ja, zijn tablet om. Nou, op de webcam kunnen we kunnen dan... zien ja, ja. Uh, dus het zijn en en ook een lampje en dat ja, ja dat is eigenlijk het snoer is ja. dan zo'n wezentje we geworden dus dan is het uh, de weg naar verlichting dat leek me dan heel makkelijk en zo zijn het allemaal producten aan het worden ineens. Ja, Kun je hem uh, twitteren, die foto, uh, Matthijs? Ja, dat gaat wel lukken. Eén <tie> <tie> <tie> <R1 tie> hè? dat is hem okay. inderdaad. Dat is toch uh, nog uh, een nuttige bijdrage. Heel goed. Maar ik, heb, jij al een oh, stoeltje, dank, heb jij al een stoeltje tussen gezien waarvan je zegt... Hij volgt meteen, hoe duur is het? Wie zijn ze nou de econoom? Ja, wij denken praktisch natuurlijk. hè? Dus het is gelijk van, wat kost het? Ja, Goed, dat is nog niet bekend, hè? Nee, de stoel is ja, alleen een prototype. Als ik dat wil maken, al de mal al 100.000 euro. Dus dat is best wel veel. Want ja. ik moet hem natuurlijk in staal gieten. weet ik wat ja. allemaal. en Dus er komt vast een uh, geprinte versie uh, ja. een keer. Vroeger wilde je, je, je in je hockeycarrière niet op de bank zitten. En nu maak, nee. je, nu maak je een bank. Ja, maar ik maak er wel een die niet zo lekker is... dat je er heel lang op gaat zitten. Dus ja. dan word je snel gewisseld. Ja. <laughs> goed, even naar Andy Houtkamp. Want als het goed dus is, is uh, Ierland-Kroatië. Het was al een tijd beslist. Maar hij is nu bijna definitief beslist, denk ik. Bijna over nog een uh, minuutje. Vijf minuten extra tijd. Uh, Björn Kuipers had er zin in vanavond in Poznan. 3-1 de voorsprong voor Kroatië. Al heel snel 1-0 door uh, Mansukic. 1-1 door Saint Ledger. En uh, Jelavic nog voor rust. 2-1 voor de Kroaten in de tweede helft. Mansukic via een, uh, weer een kopbal. Uh, de 3-1. En dat uh, is meteen ook de uitslag van deze wedstrijd. Want... Verder is er uh, weinig meer gebeurd. Ja, Eduardo is nog een keer gekomen. En dat is die speler waar we zoveel meelijn mee hadden jaren geleden. Toen zijn been gebroken werd op een afschuwelijke manier. Een uh, ex-Braziliaan, nu Kroaat. Hij speelde toen voor Arsenal. Tegen Birmingham City uh, brak hij zijn been. En het was verschrikkelijk. Leek einde carrière. Maar de, uh, uh, de genaturaliseerde Kroaat is ingevallen. En speelt dus weer bij Kroatië. Dat een goede ploeg heeft onder leiding van Slaven Bilic. Een ploeg om rekening mee te houden. Goeie bank. Uh, Krantjaar, daar hebben we het voor de wedstrijd over gehad. Is uh, meegekomen. Een, uh, een, een hele uitstekende voetballer. Die kun je heel goed achter de hand hebben. Afgefloten wordt er nu door Björn Kuipers. Nee. Hij geeft uh, nog een keer buitenspel. Ik, ik zou dacht zeggen, dat het al drie keer af. was afgefloten. Wat ik, uh, ja, ik... maar <laughs> er zit iemand uh, in het uh, uh, publiek met een heel uh, verenigd fluitje. Een heel irritant fluitje. Nou, nog een keer een schot. Mooi schot. Jammer. Net naast het doel. Het schot van uh, Keith Andrews. Maar uh, dat uh, helpt de Ieren niet verder. Want de tijd zit erop. Nou, dit is weer dat fluitje uit het publiek. Dat is echt waar. Dat is heel uh, vervelend. Maar ik denk dat het uh, nu wel echt... Uh... Afgelopen is. We zien nog een keer op, in de herhaling het schot van Andrews. Ja, het is het uh, eindsignaal geweest van Björn Kuipers. Kroatië wint met 3-1. De openingswedstrijd in groep C van Ierland. Jack McManus en uh, Bang on the Piano. Klinkt wel heel erg uh, iers uh, trouwens. Uh, Markje die komt net terug, die heeft even een foto laten maken. In onze dugout. Zag je toch weer op de bank in de dugout even voor de foto. Die ja, maar nu te we zien met Mark, dat uh, is anders. Ja, ja, <laughs> met Mark van Hinten. De foto is trouwens te zien op onze website uh, radio1.nl. Al onze gasten worden op de foto gezet. We gaan een andere keer nog een keer uitgebreid met je doorpraten. Want je bent een uh, vriendin van de avond, zoals wij dat noemen. Dus je komt een paar keer nog terug. Ja, gezellig. Om uh, je mening te geven over het een en ander. En dan praten we ook over jouw invloed uh, uh, met betrekking tot de Olympi Olympiagangers. Hè, die je ook nog wel eens begeleidt. Dankjewel voor je komst vanavond. Graag gedaan. Econoom Matthijs Bouwman, uh, miljardensteun voor de Spaanse banken. Morgen gaan natuurlijk ook de beurzen uh, weer open... na dit nieuws van, van het weekend. Uh, hoe gaan zij reageren? Ja, je zou denken zeker omhoog, maar dat is eigenlijk nog niet helemaal duidelijk. Je kunt nog best voorstellen dat de beurzen toch ook schrikken... dat Spanje toch maar weer 100 miljard extra schuld op de nek heeft gekregen. Dus uh, ik hou mijn kruid nog even droog. Matthijs Bouwman, dank. De Radio sport Sportzomer top 5. Sinds gisteren is de jacht geopend op het mooiste sportfragment van deze zomer. We gaan op weg naar een top 5. De komende weken gaat er iedere dag een fragment in en dan dus ook eentje uit. Maar de eerste dagen van de Radio 1 Sportzomer bouwen we nog wel aan die eerste vijf fragmenten. Vrijdag koos Robert Maaskant het eerste fragment en dat was het openingsdoelpunt van het EK in Polen-Griekenland. Lewandowski is de maker van het doelpunt. Lewandowski, wie anders zou je zeggen, de topscorer van Borussia Dortmund, polen leidt.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 En nu is het de beurt aan uh, Mark van Hintem. Wat is het derde fragment voor uh, onze top 5? Dat is het doelpunt uh, van Spanje. Prachtige paas uh, afgemaakt uh, door Fabregas. Hij zit erin en Di Natale op zijn 34 e maakt hem. In de 61ste minuut wordt hij weggestuurd. Hij staat, denk ik, een minuut of drie, vier in het veld. En dan blijft hij zo cool, zo rustig. Hey. Dat was hem niet, hè? Nee, dat uh, nee. was ook een mooi doelpunt van de Italianen. Wil je toch niet ruilen nog? Mag nog, nee, hoor. Ik ruil we, niet. We, we bouwen nee. nog steeds verder. Nou, je ja, ja. Ja, kent me nog niet, maar ik ben uh, gruwelijk aangewijs. Oh, nou. <lacht> dat is, uh, gaat niet werken. Oh, oh, nee, Goed, uh. helaas. Nee, het, blijft dus, <lacht> het blijft dus bij het doelpunt van Fabrika's. Kunnen we nog wel even kort omschrijven waarom juist die en niet deze van Di Natale? Ja, die, er was een steekbal, een steekbal van, uh, van Silva... En die kwam precies op het juiste moment. En dan een fantastische loopactie naar binnen. Zoals je dat ja, bij Barcelona vaak ziet. En dan uh, het koelen afmaken. Ja, ik vond het een geweldig doelpunt. Patsenboem hangen hè, was ja. het. Ja. Die gaat, uh, we, gaan, we gaan uiteraard de goede opzoeken. En dan komt deze in, uh, in uh, onze top 5. En we blijven uiteraard uh, bouwen aan die mooie top. Dankjewel Mark. Goeie Graag gedaan. Komt. Graag tot de volgende keer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Voetbalvrouwen. Ja, tijdens het EK bellen we iedere avond met voetbalvrouw Daisy van der Wijst. Dat is de vriendin van keeper Michel Form. Goedenavond, Daisy. Goedenavond. Waar ben je? Ik ben in Malaga. In Malaga? In Spanje, ja. Wat doe je daar nou? Lekker even een weekje er tussenuit. En wat zei Michel ervan? Ja, die vindt het natuurlijk ook leuk. Ja, ja die zegt van, ga maar lekker. Het is zo'n rot weer en uh, je kunt al niet hierheen komen, dus... Uh, ja, geniet er even van en ga er even lekker tussen zijn met die kleine. Dus um, ja, het is ja. helemaal top hier. 34, ja. grade, dus, uh, 34 helemaal graden. 34 graden, hopla. Uh, ja. Maar je zegt met die kleine, je gaat met twee kleine. Mocht je nog wel vliegen? Ja, ik mag tot 36 weken vliegen. Dus uh, ik mag nog heel eventjes, een paar weekjes. En dan, uh, dan moet ik me echt uh, koest houden. Dus uh, dan even de rust erin, maar nu even lekker genieten. Ja. Uh, hoe, hoe voel je? Ja, ik voel me eigenlijk uh, nu heel goed, alleen uh, ja, de avond van gisteren zit er toch nog wel een beetje in hoor. Ja, vertel. Ja, ja zeker wel. Ja. Ja. ja, maar vertel eens, hoe dan? Ja, ik heb toch een uh, aantal keren contact uh, gehad vandaag uh, met Michelle... ...en uh, vanmorgen was het allemaal nog uh, echt heel erg down, moet ik zeggen. En toen had ik ook echt zoiets van, oh Blit, daar zeg ik er ook niks over, want het heeft ook zo weinig zin eigenlijk. Vanavond komt hij al uh, al wat beter en uh, ja ze gaan er gewoon voor. Maar, dus, uh, maar, maar, maar Daisy, ja. het land kan niet gebruiken dat jij nu ook down gaat worden. Jij moet Michel nu juist even over het dode punt heen helpen, dat snap je ja, toch wel? Ja, daarom. Ja, nee, tuurlijk. Nee, maar daar ben ik ook echt mee bezig hoor. Ik bedoel, uh, ik ben helemaal vrolijk. Alleen, uh, ja, je denkt er toch wel even zomaar vandaag. Ja, dat is niet zomaar over. Nee, dat snap ik. Hoe, hoe uh, merk je dat het, uh, dat het toch wel een beetje begint te kantelen? Dat de sfeer weer een beetje positiever wordt? Uh, ja, vooral uh, door de reactie. Uh, de jongens zijn nu ook uh, gezamenlijk uit eten gegaan vanavond. Dus uh, ik denk gewoon een beetje ja, dat ze die power gewoon echt nodig hebben. Gewoon ja. even dat teamgevoel, even gewoon, even gewoon de rust, denk ik. Ja, even de kopjes leegmaken. Inderdaad, ik denk ja. dat dat nodig is. ja wat, wat, wat gaan ze eten? Ik heb geen idee. Oh. Nee, zover oh. zijn we niet gegaan. Oh. Zeg maar even eerlijk, begin je al een beetje te missen? Ja, tuurlijk. Ja, ja, zeker hier zo met die kleine. Je ziet toch allemaal gezinnetjes om je heen. En tuurlijk weet je dat ook. Maar ja, het is van heel goed doel. Dus uh, we moeten nog even volhouden. Maar het missen, ja, dat komt nu wel. En weet je wat ik alleen raar vind? Dat je wel naar Malaga kan. Ja. Maar dat je niet naar de EK kan. Ja, nou, het is niet het niet kunnen. Alleen uh, er is zo'n uh, reis georganiseerd voor de familie en vrienden en voetbalvrouwen dus uh, naar Oekraïne toe. Die uh, dat zou om acht uur s zijn. Dat je daarheen vliegt, dan ben je ongeveer vier uurtjes onderweg. Dan ga je naar het Oranjeplein toe. Dan ga je naar de wedstrijd en vervolgens vlieg je weer terug naar Nederland. Dus voor mij is dat gewoon echt ja, te veel in 24 uur... om gewoon acht uur uh, daarvan in het vliegtuig te zitten op dit moment. Ja, je, je, je, hoe, hoe lang kan je Michel zien? Vijf minuten? Niet eens. Ja. Ja. <laughs> Misschien een heel vaag zwaaitje van... hallo, ik ben er ook. En uh, dat was het. Dus uh, ja, voor mij is het nu gewoon te vermoeiend. Mocht ik niet zwanger zijn geweest, dan was ik zeker gegaan natuurlijk. Okay. Maar dat gaat nu gewoon echt niet. Nou, 34 graden, zei je, doe je wel voorzichtig? Goed smeren? Ja. Ja, heel goed smeren. Ja, dat is wel nodig hier. Oké. Okay. Nou, spreken we elkaar morgen weer? Is goed. Oké, okay, tot dan. Oh, doei, doei. doei, doei. Ja, en dat was hem dan, deze sportzondag. Hij komt nog één keer voorbij. Hoe gaat het met de Spanjaarden? Nou, die maken zich gewoon niet zo heel erg druk, hoor. En bij elke mogelijkheid of doelpunt. Oh, ik hoor zo. We Spanje entrada. en tres, a tres para Silva. área, el recorte para la izquierda. heeft het beste van het spel. Dat is te zien nu een kans voor Silva, maar die schiet weer tegen het lichaam van de centrale verdediger, de gelegenheidsverdediger nu Daniele De Rossi die zijn team leidt van achteruit. Balotelli midiendo la distancia, tres pasitos, va hacia atrás. Atención a Balotelli, le pega, Balotelli le pega, Balotelli, le pega Balotelli. no es Firlo, Firlo! Casella!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 Maar we gaan naar Filip Koker, naar het stadion in Gdansk. Waar het 1-1 wordt, een doelpunt van Fabregas. En uh, Italië heeft maar een minuutje of drie kunnen genieten van de voorsprong. Spanje en Italië besluiten de wedstrijd na een hele mooie vertoning op 1 tegen 1. Ja, een Ferrari-motor en een Mercedes-motor en een schitterend gevecht tussen Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Wie wordt de winnaar van de Grand Prix? Het is koffiedik uh, ja, uh, kijken. Daar is hij. Lewis Hamilton wint de grote prijs van Canada voor de derde keer in zijn carrière. Hoge woord is eruit. Er wordt vandaag niet meer getennist op uh, Roland Garros. De mannenfinale wordt verplaatst naar morgen. Dan wordt hij uitgespeeld. 1 uur. Zerlauton, de leerde, blakalte, Chervkov, Lechwicki, Agustow, Nakul, Egan, Groh, uh, Agus, Mario voor een doelpunt goed doelpunt maakte waarbij Shane Given natuurlijk wel iets uh, te traag. Naar ja, de hoek ging, maar hier is wel de gelijkmaker. En wordt die gegeven? Jawel! De gelijkmaker van Sean St. Leger van Leicester City. Tja, niet te geloven. Het is een tegenvalletje voor de Ieren en ook onterecht. Het doelpunt gescoord door Jelavic. Trouwens, wel een goede voetballer is dat hoor, die Kroatische spits. Verandering in de stand. Het is 3-1 voor Kroatië. Tweede doelpunt en zijn tweede met het hoofd. Mooi doelpunt van Mansukic.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 Uh, maar we eindigen uh, deze dag straks met uh, het, het Oog op Morgen. Natuurlijk gepresenteerd door John Janssen van Galen. John... Wat, wat heb je bij John? Ja, je ik, zit in uh, een boekje uh, te uh, bladeren. Uh, ja, nou... Van geluk gesproken, dat is een dichtbundel. Want ik eindig die uitzendingen van Het Oog al uh, sinds Mensenheugenis met een gedicht. Hoe lang is Mensenheugenis een... Een heugenis, ongeveer? Uh, 21 of 22 jaar, dat weet ik niet precies meer. Oh. En nu moet je dan ook nog heel snel voor ons gaan bladeren naar zo'n ja, gedicht. Ik vind het niet. Er is een gedicht... Tranen van Chris Willemsen. Dat gaat over een uh, interland voetbalwedstrijd. Maar omdat het niet alfabetisch in ingedeeld gedeelte en ook niet op pagina's... had ik radeloos net... te zoeken naar Sorry. het... Zouden er staan er geen het... twee nummertjes achter, dat is meestal dan de pagina. Ja, dat had ik gedacht, maar het staat achter 2003. Dat nee, dat ik ja, is... Oh, dat niet het niet op, verschenen hè? Is. Zoveel pagina's heeft het boekje oh, niet. Wel, dat kan wel, ik van hier wel zien. Wel, dus wel, dat we dat maar wat voor gedicht ga je zo meteen, uh, waar ga je zo meteen mee afsluiten? Heb Landelijke liefde. Ah. Dat is een gedicht van Adriaan Morien over twee paarden die hij ziet staan... En zo zou die zelf ook wel uh, lief willen hebben. Hoe? Oh, nou, ja, ja. om naar uit te Met kijken. Met lange manen. Oh, en <laughs> een lichaam dat aan alle kanten gekust wordt. Dat is goeie, genade. Door zeg. de zon in dit geval. Je gaat helemaal los ja. van de een mij. Afsluiten ja. van een mooie dag. Ja. Ja. En maar, maar wat gaan jullie daarvoor doen, voordat je dat mooie gedicht gaat voordragen? Nou, het, het langste onderwerp is morgens 35 jaar geleden: dat die uh, kapingen in de punt, ja. een trein en boven Smilde een school uh, plaatsvonden. En wij hebben twee. Jongens uit één gezin, broers die daarbij betrokken waren. De een als kaper en de ander die heeft in de school in bovensmilde gezeten. En ook lang daarna gevangen gezeten. En de andere in dat gezin, die was er meteen al tegen. Die vond het een schande en die vond dat Molukers gewoon in Nederland uh, hun plicht moesten doen en integreren. En ze hebben daarna ook iets van 25 jaar niet met elkaar gesproken. Ja, we hebben het gisteren die... ook uitgebreid over gehad. Ja, hier de ingenieurs die ja, dat worden we toe we toegekend ja. aan de militairen. Ja. Dik Berlijn, onder andere. Ja. Ja, onder andere. Ja, ja, ja, maar ook de Molukse kant hebben we gisteren uitgebreid. Die gevlogen met een starfighter om er een eind aan te maken. Ja. En dus kaapen. het oog verzoent ook een beetje de broers, als je dat zo mag zeggen. Ja, nou, die maar. verzoening was al eerder die was tot stand al gekomen... Maar... want die, want die kaper is in gods geraakt en is van daaruit ook erg verzoeningsgezind. Gezind geraakt, Hij is hier ook onderweg naartoe na een pastoraal gesprek dat hij vanavond gevoerd heeft. Dus hij is helemaal in in de Pinkstergemeente. gemeente Dat was nou, een bijzondere uitzending. Voor ja. een bijzonder gesprek zometeen. Zo okay. We gaan luisteren dat allemaal na 11 uur. Met John Jansen vergalen. Morgen zijn we er weer met de Radio 1 Sportzomer En dan beginnen we zoals te doen gebruikelijk om uh, 10 uur. Morgen met Willemijn Veenhoven en Thijs van den Brink. Veel plezier zometeen bij Met het Oog Morgen. Met John Jansen dus. En wat ons betreft, graag tot morgen. Dag. Tom van Hek, goedemiddag. Goedemiddag, meneer goedemiddag. van het Hek. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Eh, uh, meneer van Dek, ik wil even zeggen, als vrouw zijn. ben ik blij met de sportsomer. Waarom, waarom, dat vind ik leuk. Heeft u iets op uw lever? Tom van het Hek? Ja. Of iets heel anders? Waar, waar spreek ik mee nou? Wel iedere dag tussen 2 en half 3 met Tom van het Hek. U spreekt met uh, Tom van het Hek de, een beetje de, de lijn, zeg maar. U kunt even oh, kwijt. Oh, ja, natuurlijk, maar ja. kan ik je stemmen. 0800-1101. Ik neem er weer één op nu, ja? Bel iedere dag tussen twee en